11 uur. Dit is Radio 1 met Felix Meurders. Kun je nog wat leren van Erik of het Klein Insectenboek? Zometeen in de gids.w na het NWS journaal met Jan van der Putten. De werkloosheid in Nederland stijgt volgend jaar naar 8 procent. Dat zegt de Europese eurocommissaris Reen. En dat is iets meer dan eerder het Centraal Planbureau voorspelde. Brussel is ook minder optimistisch over de economische groei in Nederland. Die stijgt volgend jaar met 0,2 procent, waar eerder nog 0,9 werd verwacht. Nederland doet het daarmee slechter dan het gemiddelde van de andere Europese landen. Eurocommissaris Reen zegt dat de economie op een keerpunt is gekomen. Door bezuinigingen en hervormingen is er volgens hem een basis is voor herstel, maar is het te vroeg om de overwinning uit te roepen. De 19-jarige man die eerder dit jaar dreigde met een schietpartij... op scholen in Leiden, had de ophef over zijn berichten totaal niet verwacht. Bij het begin van de rechtszaak tegen hem zei hij... dat het gigantisch uit de hand is gelopen. Het dreigement veroorzaakte in april veel opschudding. Alle middelbare scholen in Leiden bleven een dag dicht. De verdachte had gevraagd om behandeling achter gesloten deuren... maar dat verzoek is afgewezen.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 In Bangladesh zijn 152 militairen ter dood veroordeeld. Ze deden mee aan muiterij, waardoor 74 mensen omkwamen... onder wie een groot aantal bevelhebbers. De rechtbank in Bangladesh is nog bezig met het voorlezen van de vonnissen... omdat in totaal honderden mensen terechtstaan. De buiterij bij de grensbewaking was in 2009 en ontstond uit onvrede over het beleid van de regering. Die wilde geen extra troepen sturen naar het hoofdkwartier van de grensbewakers waar bevelhebbers waren vermoord. Mensenrechtengroeperingen zeggen dat bij het massaproces in Bangladesh de rechten van de verdachten in het geding zijn.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 hebben willen veranderen. Eh, nou, dat betekent eigenlijk eh, dat je te veel praat over de rechten van minderheden... zoals, eh, zoals Koerden. En eh, ja, daarvoor is ze nu dus tot levenslang veroordeeld. Erdogan zit al vast sinds 2006. Ze wil tegen de straf in beroep gaan... en desnoods doorprocederen tot aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Het weer van het Zuidwesten uit regen. Het wordt 8 tot 11 graden. Morgen in het zuiden regenachtig. Verder af en toe zon en een graad of 10. File informatie, Edwin van Gerritsen vanuit de Haag. Er staat één file. Op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Knop Riedekerk en de Van Brien-Nordbrug, 2 kilometer. Moeten kindsterretjes beter beschermd worden? Daarover zo meteen meer.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 VARA, Radio 1, de gids.fm, met Felix Meurders. Goedemorgen. Misschien heeft u het al lang gelezen. Een boek uit 1941. Erik of het klein insectenboek, Godfried Boman schreef het. Sinds vrijdag krijgt u het gratis van uw bibliotheek, als u tenminste lid bent. Allemaal ter ere van de campagne Nederland leest. Maar wat klopt er eigenlijk van die insecten die Erik in de Wollewij tegenkomt... En hoe belangrijk zijn ze ook nu nog voor de grote mensenwereld? Ik praat er zo over met insectenkenner Marcel Dieke. En de opvattingen van economen over de beste aanpak van de crisis... verschillen meer dan ooit. Maar op de universiteiten worden nog steeds alleen maar... de klassieke economische theorieën onderwezen. Moet dat niet anders? Daarover zo debat. De Europese Commissie wil het gebruik van plastic tasjes... met 80% terugdringen. Ze zijn veel te schadelijk voor het milieu. Wij duiken in de plastic tassensoep. We zijn overigens iedere werkdag in de bonus. Surf naar degit.fm. Dit optreden van de 9-jarige Amira bij Holland's God's Talent... is al zo'n 10 miljoen keer bekeken op YouTube. En elke dag krijgt ze er 10 miljoen bezoekers meer bij. Want haar talent wordt bejubeld in internationale kranten... als The Guardian en The Washington Post. Ze is een hit. En sterren als André Rieu willen will, will haar dolgraag begeleiden. Kortom, de wereld ligt aan haar jonge voeten. Maar moet Amira dat wel willen? Ik pleit voor terughoudendheid en ik zeg... kindsterren moeten beter beschermd worden. Waar... Of niet waar? Waar, zegt Mauricio Fernandez, hij is castingdirecteur... bij het NTR-programma Zaterdag Martinet. U was niet zo onder de indruk van een stem? Nou kijk, uh, ik heb uh, alleen dat uh, filmpje gezien... en uh, nog een keer en nog een keer geluisterd. Zelfs met koptelefoon... Want uh, natuurlijk, een uh, filmpje is niet uh, hetzelfde als uh, live zijn om een stem te oordelen. Hè? Maar kijk, uh, ik zal niet uh, zeggen dat ze geen talent heeft. Dat is uh, uh, iets wat uh, denk ik heel duidelijk is. Maar uh, om, negen, om, om deze uh, leeftijd negen jaar zo'n aria te zien... En, en dan denk je, wat komt er daarna? Wil ze inderdaad in de grote wereld van de opera uh, terechtkomen? Of is het alleen maar een hype voor de televisie? Dat vraag ik me af wat het is eigenlijk... Uh, ja, zulke jonge kinderen meedoen aan dit soort talentenshows? Nou, kijk, het is zo oud als de televisie zelf. Want ik denk dat is een soort naaping van dezelfde show in Amerika, waarin of een jonge meisje, Jackie Wanko, Precies dezelfde jaren gezongen heeft een jaar of vier geleden. Totaal andere stem natuurlijk. Maar het is een soort, ja, het is een soort hype wat inderdaad de wereld rond gaat en iedereen denkt dat te moeten brengen voor de televisie. Ja. Dus ik ben daar heel vijverig voor, voor is, die soort uh, expositie van, en, van jonge kinderen. Is al die aandacht, zelfs die internationale aandacht, is die terecht? Nou kijk, dat zeg ik, uh, televisie werkt natuurlijk als een vuurtje hè? en dat, is, uh, dat geeft ze een goede en uh, slechte kant. Maar muzikaal gezien? En uh, muzikaal gezien, ja, uh, er de, de, de moet van alles en nog wat aan gebeuren. Hè? <laughs> ik zal niet zeggen... Je kan natuurlijk niet zeggen, wat een kind van negen jaar, dat is gewoon een reep over dat stem. Dat kan, dat, dat kan onmogelijk, hè. Nee. Maar uh, uh, ik bespeur een bepaald uh, talent en een bepaald charisma. En uh, ik uh, hoop alleen voor haar. Dat ze als ooit inderdaad serieus een in opera zangeres, of op überhaupt een zangeres wil worden, dat ze de tijd neemt en gewoon lezen gaat volgen en pian piano uh, alle stappen rustig kan ondernemen om, uh, om de stem en haar talent en haar leven te beschermen. Rustig aan, dat is uw advies eigenlijk? Ja, absoluut, ja. absoluut. Ja. Want ze doet nog veel fout? Het is een naaping van, van, van, van alle grote sterren, van Maria Callas tot noem maar op. He? Ademhaling verkeerd? Kijk, je kan van zo'n jong kind niet verwachten dat ze gewoon een volgroeid instrument heeft. Dat is onmogelijk. Zit ze goed in de hoge noten? Uh, nou ja, de hoge a's dat klinkt wel. Ik zal niet zeggen dat dat. Uh, nogmaals, ik weet niet hoe dat in de zaal klinkt. Wat volume betreft en dat soort dingen. Uh, Frassering en ik vraag me überhaupt al of ze überhaupt begrepen wat ze staat te zingen, uh, waar de arie over gaat. En daar komt allemaal bij. Het is dus niet een kwestie van alleen uh, na-apen van uh, dit en dat, ik heb dat gehoord en ik doe het uh, even na. Maar even denken waar de uh, arie over gaat. gaat. Ja, zo'n stemmen op zo'n leeftijd. Dat is, dat is echt waanzinnig, toch? Ja, maar er zijn er meer hoor. Dat is niet, dat is niet de enige. Negenjarig? Oh ja, nog jonger zelfs. Ik uh, noem maar in het grijze verleden... Ik, ik praat over de jaren 50 of 60. Beverly Seals, een van de grootste Amerikaanse zangerissen ooit. Die is ook op negenjarige leeftijd begonnen met een tv-show. Huh? Is die goed begeleid destijds? Heeft en die het rustig tijdens aangedaan? Ze is een van de grootste zangeressen ooit geworden. Ja. ja. Maar dat zijn de uitzonderingen hoor. Worden dit soort talentvolle kinderen... Uh, ...over het algemeen goed begeleid? Dat vraag, ik me af. dat vraag ik me af. Ik denk dat dat vooral... ...de taak is van de ouders ...om dat goed te begeleiden. Als ze inderdaad denken dat een kind... Uh, ...talent heeft hiervoor. En zij moet het willen natuurlijk. Ja. Maar ja, van zo'n jong kind van 9 jaar kan je niet vragen... van ...wil je ooit operatuur worden? Ja, iedereen kan zal zeggen ja, ik wil natuurlijk de glitter en de glamour. Maar het is een stem hebben... ...dat is gewoon 10% van het werk. Dus de rest is bloed, sweat en tears... Hm? En de valkuilen, wat zijn die? Nou, enorm. Enorm. Ja, uh, er zijn zoveel zangerissen in de wereld. Zangers in de wereld. En er zijn maar heel weinig die het echt tot uh, grote toppen brengen. Hartelijk dank. Mauricio Fernandez, casting director okay. bij het NTR-programma Zaterdag Martine. Geen dank. Tot zaterdag. Dag. De boodschap van de Europese Commissie laat niets aan duidelijkheid te wensen over. Gebruik minder plastic tasjes. De miljarden tasjes die daardoor als zwerfvuil op straat belanden, zijn een ramp voor het milieu. De zogeheten Plastic Soup Foundation strijdt al jaren tegen plastic afval. Verslaggever Robert-Jan Booyen kijkt met directeur Maria Westerbos hoeveel plastic tasjes er rond waren op de Albert Cuypmarkt in Amsterdam. Afbreekbaar plastic. Wat zegt u? Afbreekbaar plastic. Afbreekbaar plastic? staat op de doos. Dus niks aan de hand? Niks aan de hand. Kijk, we vallen meteen met de neus in de boter. We lopen hier op de Albert-Kuipmarkt. Ik maak even een klein ontspannen babbeltje met de visboer, die druk bezig is met het sorteren van, uh, ja, scholen, lijken we dit. Nou, nee, nou, Griet en uh, Saint-Pierre. Neem me niet kwalijk. <lacht> de plastic tasjes, die hangen hier aan de toog, maar het is afbreekbaar plastic. Nou, dat is heel goed dat, dat die meneer dat heeft. Het nadeel van afbreekbaar plastic is eigenlijk, het, het, hij heeft... Hij doet het beter dan de rest. Maar die afbreekbare plastic tasjes gaan in water er nog steeds 50 jaar over doen. En die schildpad eet het toch op. Maria Westerbos die heeft een oogje op plastic tasjes. Ja, maar zonder verliefde blik. Ja, dus afbreekbaar is ook niet goed. Hoort u dat, meneer? Ja, maar het is wel heel goed wat hij doet, ja. alleen het breekt nog steeds uiteindelijk niet af. Het breekt uiteindelijk nog niet af? Dat ja. hoor ik net. Dat weet ik ook weet niet. niet. Weet hij ook niet. Maar hoe erg is nou die situatie met die, die plastic tasjes? We horen 8 miljard horen ja, we in 1 milieu. 1 triljard wereldwijd. 1 triljard wereldwijd. Ja, per jaar. Uh, dat komt dan voor een gedeelte op straat terecht. Ja, ja, je weet niet precies hoeveel. Maar met name die kleine, daar heb je weer zo'n blauwe. Die ja. kleine plastic tasjes die verwaaien... Die ze Mensen gebruiken ze korter dan 15 minuten. Ja. Of ze laten ze vallen of ze gooien ze bij het vuil en ze waaien weg. Veel maar dan komen ze, worden ze weg. toch opgepikt door de vuilniswagen? Voor nee, een groot nee, griot bijvoorbeeld in licht. Nederland? Nee, ja. nee ze, gaan, ze gaan de lucht in. Je ziet ze soms voorbij komen, ze een mooi ballonnetje. Ik weet niet of je dat wel eens hebt. Nee, nee, nog nooit zie ik dat. Zet, Nee, dan, dan zie je ze vliegen. Nou. Nee, echt waar. Echt waar, ik woon om de hoek bij de markt en ik zie ja. daar dagelijks vliegen. Zie je de tasjes vliegen? En de boom hangen. En dan zie ik ze daar jaren hangen. Totdat de boom omvalt, zoals ja. laatst bij mij voor de deur door de storm. Of, <laughs> of omdat ze uiteindelijk ja. helemaal uit elkaar gevallen zijn door maar, regen en wind. En dan... Want je bent van een plastic soep? Foundation. Foundation, nou ja, die gigantische. Van een plastic, plastic soep wil je niet graag zijn. Ja, berg in de oceaan, <laughs> berg. plastic in de oceaan, ja. laten we het zo zeggen. Ja. Hoe komt het dan daar terecht? omdat het verwaait, dus het, uh, wij Nederland hebben een hele waterrijke delta. Ja. Het valt op straatjes. je ziet ze vaak liggen. Ze komen ja. in een beekje terecht of in de gracht hier ja. en, uh, in Amsterdam. En ze verwaaien richting, uh, ze dobberen richting uh, Noordzee. En ja. van de Noordzee richting Oceaan. Ja. En, daar, en onderweg worden ze of opgegeten, want dat kan door schildpadden, walvis, uh, dolfijnen, uh, allerlei uh, dieren. Ja. Of ze eindigen in de plastic soep, zoals wij die noemen. Ja. Eigenlijk is alles al een plastic soep, al ons water wereldwijd. En dan blijft het daar vrij lang drijven, totdat het uit elkaar gevallen is. En een plastic tasje doet er ja. zo'n jaar of duizend over, denken wij... Om te vergaan. Duizend? Ja, duizend, ja. ja. Dus en die we maken het zelf niet meer mee. In afbreekbare plastic tasjes, van wanneer? Die doen er in water een jaar of vijftig over. Hier loopt een mevrouw met een uh, fiets. Ik zie nog geen uh, plastic tasje. Nee. Maar mevrouw weet misschien wel wat er bedoeld wordt met de plastic tasje. Ja, ik heb hem hier in de tasje. Weer een plastic tasje. Oh, dat is nog een forse plastic tas. Ja, dat is een behoorlijke, ja. Is dat de plastic tas waar Maria een oogje op heeft? nee. nee. Die hele dunne. De hele dunne Ja, de, die bij de Albert Heijn haalt. En, uh, nee, die en hier op de markt overal. vooral die kleine zakjes. Ja, bij die de die vis daar en noem, en noem maar eens maar op. Ja, ja precies. Ja, ja, de vraag is. Norma enorme bulk in het milieu. U kent het verhaal misschien. Ja, ik ken het verhaal. Maar als je er nou uh, voor zou moeten betalen. Zou dat voor u wat zijn dan? Om het niet te nemen? Of zou dat uh, niks uitmaken? Ik denk dat als er dan een dubbeltje of zo voor vragen zou ik denk ik wel betalen. Ja, ik zou dat wel betalen. Dan zou je het zakje wel meenemen ook. Dan zegt u niet, ik hoef geen zakje meer. Nee, maar ik gebruik sowieso al heel weinig zakjes. Dus het is bij mij al niet zo aan de orde. Ik neem altijd tassen mee. Hij vraagt dat, ja, dat omdat was. ze dat in Ierland hebben. Zij ze dat gaan doen. Ze ja. dus ja. vragen ze 22 cent. Dat is heel veel. 22? cent. Ja, daar is dus 90 procent van de mensen gebruikt die tassen niet meer. Nou, dat is een goede zaak. Zou ik doen. Ja, in Duitsland gaan ze 5 cent vragen. Wat? In Duitsland 75? Ja. 5 cent. 5 cent. En de Europese Unie die wil eigenlijk dat er een verbod komt. En de ja. Verenigde Naties ook. En dat wil, wil Maria Westerbos volgens mij ja. ook. Hoor. Kijk, het is wel heel onhandig als er gewoon een verbod komt. Want je hebt soms gewoon een tasje Precies. nodig. Dat ja. is gewoon heel. Je moet wel ergens de producten, producten in kunnen doen, natuurlijk. Je kan natuurlijk ook papier of hergebruikt plastic. Je of kan je tasjes 10.000 keer gebruiken. En, je kan tas, en deze tas kan je vaker gebruiken. Dus mensen moeten ook vaker een tas meenemen. Gewoon. Vind ik ook net als vroeger. Het is gewoon een, een gedragsverandering. Ja, en die, ja. die breng je alleen maar tot stand door mensen te, te dwingen om... Uh, ik bedoel, groenafval gooit men ook niet weg. Ja. In een aparte ton, als je niet de ton levert. Ja, je moet ja. de voorwaarden ook wel scheppen ja. Ja. om gedragsverandering tot stand te kunnen brengen. En dan praten we nu over plastic tasjes, maar er is zoveel plastic. Kijk, ja, alleen ja. om alle computers en ja, al dingen het praat, is het weer een heel druppeltje. Nee, huh? Gebruik nou plastic. Huh? Voedsel moet je soms verpakken in plastic. Ja. Om, maar je kan het hergebruiken. We moeten even aan de kant. Ja, de markt is ze. Ik moet door, want ja. ik moet naar mijn werk. Nou, bedankt. Dank u wel. woorden, ja. zo te horen. Graag gedaan. Robert-Jan Boy op de Albert Kuipmarkt, niet alleen. Samen met directeur Maria Westerbos van de zogeheten Plastic Soup Foundation. En zij strijden onder meer tegen die plastic tasjes. Die lichtgewicht tasjes die je ziet vliegen. We schrijven in 1972. Het album Something Anything van Todd Rundgren is uit. En daarvan is dit het openingsnummer. Zoals gezegd, en het had toen al de sfeer van popnummers uit de jaren 1960. En volgende, Laura Nero en Carol King. Daar was het een uh, hommage aan. Volgens de zanger, Todd Rundgren. De Gids. Stel je eens voor dat je net zo klein bent als een insect... Ja ja, ja, ja, wat een lucht. Oké, okay. adem in. Erik of het Klein Insectenboek. Een magisch avontuur. En dat avontuur is deze maand volop te beleven. Want in het kader van de campagne Nederland leest... krijgen leden van bibliotheken het boek Erik of het Klein Insectenboek mee. Gratis. De klassieker van Godfried Beaumann spreekt nog altijd tot de verbeelding. Van klein en groot. Zo is het toch, Marcel Dieke? Beslist. Het is een fantastisch mooi boek. U bent toch leraar entomologie aan de Wageningen Universiteit... en het researchcentrum daar. En zodoende op de hoogte van alles wat krioelt, wat kriebelt... wat zijn best doet om door de grond of boven de grond... of in de lucht te vliegen. Meneer Dieke, voor degenen die het boek nooit hebben opengeslagen. Waar gaat het over? Het gaat over uh, het jongetje Erik, wat s nachts wakker wordt... en over de rand van het schilderij... wat aan de muur van zijn slaapkamer hangt, kruipt en in dat schilderij De Wollenwei in dat weiland terechtkomt... en klein gemaakt wordt, klein wordt op het niveau van insecten... en daar met insecten uh, het leven deelt... en ziet hoe zij uh, leven, overleven, vechten... Uh, alles wat bij het leven hoort. En wat maakt dat boek zo bijzonder... dat het 42 jaar na de eerste druk nog steeds op de verbeelding spreekt? Ja, het is natuurlijk als eerste de, de schrijfstijl van Beaumans. Uh, een, een droog humoristische stijl die, die heel bijzonder is. Maar daarnaast ook uh, heel origineel in de zin dat hij uh, Erik laat stappen... in de wereld van insecten, wat uh, eigenlijk de wereld is zoals die om ons heen is. En eigenlijk zouden we dat vandaag de dag weer moeten kunnen doen. Um, de wereld wordt gevormd door insecten. Uh, 80% van alle diersoorten op aarde loopt op zes pootjes rond. De hele biodiversiteit op, op de wereld... Bepaald, wordt bepaald door insecten. Ja. En in feite, die wereld, die kennen we nog zo weinig. En dat is wat Erik gaat doen. Die gaat kijken hoe die wereld in elkaar zit. Nou, die wereld kennen we wel een beetje uit die Hollywood films natuurlijk. Hè? Ja, Hollywood doet dus iets heel anders dan wat Bomas doet. Bomas maakt de mens zo klein als een insect... en laat hem met de insecten meeleven. Wat Hollywood doet uh, al tientallen jaren lang, is insecten door allerlei fouten van mensen groot maken... en ze dan heel bedreigend laten overkomen. En die laat ons in ons element en die laat ons bedreigen Terwijl wat, wat Bomas doet, die, die laat Erik zo klein worden... dat hij zich, je zou bijna kunnen zeggen, verlaagt tot de insecten. U bent hoogleraar entomologie, oftewel, u bestudeert zelf die insecten. Werd uw liefde voor het vak door dit boek gewekt, bijvoorbeeld? Um, niet direct. Ik, ik heb het boek destijds met heel veel plezier gelezen... maar dat is niet de reden geweest dat ik biologie ben gaan studeren. Dat, daar was mijn biologieleraar nog belangrijker voor... en die, die was zo goed in het vertellen van de biologische verhalen. Maar het boek heb ik destijds met veel plezier gelezen... en ik heb, daarna heb ik het weer een aantal keren met veel plezier gelezen. En het is ook niet zo dat als je dit boek niet gelezen hebt... dat je dan minder van de natuur houdt? Het is geen natuurboek. Het is een, een boek van een schrijver die iets over de wereld om zich heen wilde vertellen. En dat heeft hij gedaan via de metafoor van Erik die tussen de insecten ging, uh, ging leven. En wat is er zo mooi aan insecten? Ja, dat... al Ruime vraag, al... hè? Als je een insect in de ogen kijkt en als je een keertje heel dichtbij gaat kijken hoe zo'n dier eruit ziet. En dan zijn er dieren die fantastische ogen hebben. Nou, we zeggen vaak als je mensen in de ogen kijkt kun je verliefd worden. Dat kan met insecten als je in hun ogen kijkt ook. Die zijn zo mooi. En als je kijkt naar hoe kleuren, vormen, uh, de hele diversiteit die daar is, die, die is echt adembenemend. Ja, kijk ik een vlieg in zijn ogen, dan, dan weet ik niet naar welk oog dan kun je naar twee ogen kijken. En elk van die ogen bestaat dan uit misschien wel duizend onderdelen. En daarmee ziet hij u wat anders. En wij zien daar een scherp oog. En wat hij van u ziet, dat is een soort krantenfoto... met allemaal kleine pixeltjes. En dat samen maakt het beeld van Felix Murders. Maar u vindt ze echt heel erg mooi. En u wordt er verliefd op. Maar ik denk dan bijvoorbeeld aan de mug. s'nachts, prik... Um, de huistuin en keukenmug in Nederland die kan lastig zijn als je in slaap probeert te komen. En eigenlijk is het meest lastige dat die zoemt. Uh, als je niet zou zoomen zou je al een stuk minder last hebben. Er zijn ook muggen op aarde waar we meer dan last van hebben. Die zijn echt levensbedreigend omdat ze een parasiet bij zich dragen die malaria overdraagt. Dan praten we niet meer over iets wat... Uh, de mug zelf kan nog wel mooi zijn, maar hij draagt dan iets dodelijks over... Uh, daar moeten we echt bij ingrijpen. De mug die ons in Nederland uit onze slaap houdt... ja, dat is erg vervelend. Um, soms dan blijf ik ook maar eventjes heel stil liggen... en dan hoop ik dat hij eventjes zijn bloedmaal neemt... en dan kan ik daarna rustig doorslapen. Dat doet u, ja. Hele goede truc, maar je moet het wel kunnen. Je moet het ja, maar leren het, beheersen. Het alternatief, het alternatief is dat je dan eerst een kwartier lang... hem probeert dood te meppen en dat je dan niet meer in slaap komt. Dus je moet kiezen uit twee kwaden. Maar voor de rest zijn insecten lieve beestjes. Um, van, alle miljoen, van de 1 miljoen soorten die we kennen... zijn er ongeveer 5.000 die ons last bezorgen. En de andere uh, 99,5 procent, daar hebben we geen last van... maar daar hebben we eigenlijk plezier van. Want die maken de wereld tot wat die is. En die maken die wereld tot een wereld die voor ons bewoonbaar is. Nou schrijft u zelf ook boeken... want u bent een van de auteurs van het Insectenkookboek. Wat is het lekkerste hapje? Het lekkerste hapje wat ik ooit gehad heb... dat was uh, gefrituurde uh, libellenlarven... En dat, dat was samen met gefrituurde pepermuntblaadjes... en een lekker kopje kommetje rijst, dat was uh, heerlijk. Het moet wel gefrituurd zijn, hè, geloof ik, of niet? Wil je aan een insect gaan... Nee, nee, het hoeft niet per se gefrituurd. Het kan ook gebakken, of gebraden of gekookt. Uh, maar net als gewoon vlees, je maakt het uh, klaar op een, op een goede manier. Je verwarmt het. En uh, op die manier zijn insecten uitstekend te eten. En worden ook op de wereld door 2 miljard mensen op een regelmatige basis gegeten. En ik zag ook dat het onderzoek in, in Nederland uitwijst dat er een heleboel mensen wel willen staan tegenover het eten van insecten. Ja, 70% heel... van de respondenten uh, staat daar wel willen tegenover. 33% heeft er helemaal geen problemen mee. En 37% wil misschien wel insecten eten. Uh, ik heb het ook gezien en dat is uh, bijzonder mooi om te lezen. Want uh, zeven jaar geleden toen wij uh, een groot festival in Wageningen organiseerden... City of Insects, toen is er ook zoiets gedaan. En toen was het dat 30% uh, het wel wilde eten. Het is nu dus al meer dan verdubbeld. En wat je ziet is dat mensen gewend moeten raken om ook dit soort nieuwe voedselbronnen tegen te komen... en daarvan te gaan genieten en daar in eerste instantie aan te wennen. Want we hebben eigenlijk insecten altijd gezien als iets waar we van af moeten. Je moet nu opeens het beeld van insecten gaan bijstellen. Iets waar we van kunnen leren, die we ook kunnen eten, die lekker zijn... die, uh, die heel nuttig voor ons ook kunnen zijn. Ja, de grootste wil gefrituurde sprinkhanen eten. En het minst geliefd zijn de kagalakken. Ja, dat heeft uh, enerzijds natuurlijk te maken met het feit dat de, het woord kakkerlak is al niet erg aantrekkelijk. En het beeld van een kakkerlak is dat het een beest is wat vies is. Nou, niks is minder waar. Een kakkerlak is ontzettend schoon. Kakkerlakken die ruimen de, de, de rommel van anderen op. En veel vlees, he, van denk ons. ik. En er zit uh, flink veel vlees aan een kakkerlak. Nu is het niet nieuw om die insecten te eten. Ik heb de gefrituurde sprinkhanen of gedroogde regenwormen ook al eens uh, een paar keer voorbij zien komen. Maar uh, gebeurt het nu echt al op grote schaal? Eten we het allemaal massaal? Even heb een kleine correctie. Geen regenwormen, maar meelwormen. Wat de larven van kevertjes zijn. Regenwormen zijn geen insecten. Dat um... streep, streep ik onmiddellijk door. <laughs> ja. Goed zo. Um... We eten steeds meer insecten. En in Nederland uh, hebben we vorig jaar het insectenkookboek uh, gepubliceerd. Um, daarna is de, de omzet van de, van de verkoop is verviervoudigd. Um, je ziet dat mensen... We hebben heel lang verteld dat ze zo gezond zijn. Dat het goed is om ze te eten vanuit een wereldvoedselprobleem oogpunt. Vanuit een milieu oogpunt. Dat ze ontzettend lekker zijn. Toen begonnen mensen ons te vragen. Ja, oké, okay, dat is prima. En ze zijn nu zelfs ook op de markt. Je kunt ze bij de Sligo of op de Dappermarkt in Amsterdam. Of bij een aantal uh, specialiseerde winkels in Nederland kopen. Maar wat doe ik er dan mee? Nou, toen hebben we in reactie daarop het insectenkookboek geschreven. En op, in reactie daarop zie je dat mensen dus ook daarmee aan de slag gaan. En dat als basis gebruiken. En waarschijnlijk daarna ook zelf hun eigen recepten gaan maken. En lopen wij in Nederland voorop? Ja, Nederland is echt een voorloper op dit gebied. De Nederlandse landbouw is eigenlijk altijd uh, innoverend geweest. Heeft altijd voorop gelopen. Je ziet nu dat er een aantal insectenboerderijen in Nederland zijn ontstaan. Die insecten produceren voor menselijke consumptie. Dat is een voorbeeld voor heel de wereld. Uh, we hebben... Uh, hier ook gesprekken over gevoerd met Nederlanders van formaat... met internationale mensen over wat, wat betekent dit. En iedereen zegt, van, nou, wat Nederland op dit moment hier doet... dat is echt fantastisch, want daarmee laten we ook zien... dat er een nieuwe stap gezet kan worden in een vleesconsumptie... want ja, insecten zijn ook vlees, die uh, veel milieuvriendelijker is... en die ook meer toekomst en duurzaamheid heeft. Ja, je hebt zoogdieren, je hebt vissen, vogels, reptielen, amfibieën... insecten, uh, nog meer van dat soorten. Uh, dat soort soorten. Wat zijn regenwormen ook alweer? Regenwormen, horen bij de wormen. En, en uh, dus bij de ongewervelden. Ook net als bij de insecten. Die zijn, uh, hebben dus geen ruggengraat, maar het zijn uh, de wormachtigen. Hartelijk dank. Marcel Dieke, Wageningen entomologie. Over Erik, over het kleine insectenboek. De hele maand nog uh, kunnen leden van de bibliotheek het boek meekrijgen. In het kader van de campagne Nederland leest. Succes met uw werk. Graag gedaan. Dank u wel. Dit is Radio 1. E. Het is bijna 1 over half 12. Jan van de Putten met het NOS-journaal. De werkloosheid in Nederland stijgt volgend jaar naar 8%, zegt eurocommissaris Reen. En dat is iets meer dan het Centraal Planbureau voorspelde. Brussel is ook minder optimistisch over de economische groei in Nederland. Die stijgt volgend jaar met 0,2%, waar eerder nog 0,9% werd verwacht.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 In Bangladesh zijn 152 militairen ter dood veroordeeld. Ze deden mee aan een muiterij, waardoor 74 mensen omkwamen... onder wie een groot aantal bevelhebbers. Die muiterij bij de grensbewaking van Bangladesh was in 2009. En India heeft voor het eerst een sonde naar de planeet Mars gelanceerd. Het moet de eerste succesvolle Mars-missie van een Aziatisch land worden. Die satelliet moet gaan speuren naar methaan in de atmosfeer van Mars. Maar het is ook een prestigeproject van India. En dat zijn de hoofdpunten. Dit is de FM. Met Felix Murders. Ruimtereizen, wat leveren ze nog op? Hier is Lady Madonna, de Beatles... Dat zo was dat Paul McCartney probeerde een boogie woogie te gaan spelen op de piano en toen moest hij denken aan Vets Domino en toen kwam Lady Madonna eruit en Domino heeft dat zelf weer een keer gecoverd. Ja, zo zijn de tijden. 1968. Ja, ja, ja. De, gids .fm. de Mangaliaan, zo heet het Indiaanse ruimtevaartuig dat is gelanceerd. Het is de eerste marsmissie van India waarmee het land China aftroeft. Die andere grote Aziatische speler in de ruimtevaart. Leveren die vele ruimte reizen ons nog wat op? Aan de telefoon planeetonderzoeker Daphne Stam van de TU Delft. Mevrouw Stam, goedemorgen. Goedemorgen. Het begint aardig druk te worden op een rond Mars... Hè, met missies van de Verenigde Staten, Rusland, de Europese Unie. Is zo'n Indiase missie dan niet wat veel van het goede... of misschien zelfs overbodig? Nou, er is nog een heleboel onbekend op Mars. Uh, NASA en de Europese ruimtevaartorganisaties... die gaan zelf in de toekomst ook weer missies uh, naar Mars lanceren. Uh, bijvoorbeeld wat deze Indiase missie gaat onderzoeken... is of er methaangas uh, is te vinden op Mars. En dat is bijvoorbeeld een, een aanwijzing voor bacteriën leven in de grond. Dus er zijn nog een heleboel dingen die we niet weten van Mars. India gaat er niet op landen, hè? Gaat, ze gaan er gewoon omheen vliegen om Mars, althans, dat is de bedoeling. Ja, ze gaan er omheen vliegen. Uh, dat is al moeilijk genoeg. Dus landen is nog een stapje verder. Maar omheen vliegen, dan krijg je een heleboel informatie... omdat je alle kanten van de planeet kunt zien. Uh, ook in een vrij korte tijd. Dus als je landt, dan zie je een heel klein stukje van de planeet heel goed. Maar als je er omheen vliegt, dan kan je de hele planeet zien. Dat is logisch. Dus ja, dus er zijn voordelen van landen en voordelen van eromheen omheen vliegen. Maar zo'n eerste ruimtevaart richting India, of <grijg> richting Mars, het mislukt altijd. Ja, ja, er zijn een heleboel missies naar Mars mislukt. Maar bijvoorbeeld de eerste missie van ESA, dus de Europese ruimtevaartorganisatie naar Mars, die is wel gelukt. Dus het is niet helemaal hopeloos, maar het is inderdaad een, uh, het is moeilijk. Ja. De weg is moeilijk begaanbaar richting Mars. Ja. Het is ver en het is ook moeilijk om, als je er eenmaal bent, om dan in een goede baan om de planeet heen te komen. Dat is nog wel eens fout gegaan. Nou is er in India zelf veel kritiek op de missie. Die kost handenvol geld namelijk, terwijl er mensen doodgaan van ellende in dat land. Heel veel mensen. Wat levert die missie naast prestige en een overwinning op China dat land eigenlijk op? Nou om te beginnen is het eigenlijk een heel goedkope missie. Uh, hij kost ongeveer 50 miljoen euro. Nou, als je dat vergelijkt met missies van, van NASA en ESA naar Mars... is het echt... Nou, is er echt heel weinig geld. Bijvoorbeeld de, de NASA gaat de MAVEN-missie, die is op weg naar Mars... en die kost ongeveer vijf of zes keer zoveel. Hoe kan het zo goedkoop dus is... daar dan? Nou, dat is dus een van de, van de uitdagingen van dit Indiaanse ruimteprogramma... om het relatief heel goedkoop te doen. Natuurlijk is er veel honger in India, hè, dus het zijn hele arme mensen... maar er is ook ontzettend veel technologie en hele slimme, hoogopgeleide mensen... En een ruimtevaartprogramma, dat, uh, dat lijkt voor sommige mensen wel uh, weggegooid geld. Maar van die 50 miljoen kun je niet kun je niet alle armen van, uh, van India helpen. 1,2 miljard inwoners zijn er. En het geeft ontzettend veel technologieontwikkeling, heel veel uitdagingen voor hoogopgeleide mensen. Dus er komt altijd, komt er technologie, de maatschappij weer in. En zeker met zo'n ruimtevaartprogramma, als je bijvoorbeeld uh, satellieten hebt die om de aarde draaien, wat ze ook doen in India, dan kan je bijvoorbeeld lokale weersvoorspellingen doen, kijken hoe het staat met de oogst. Je kunt kijken of er overstromingsgevaar is. Dus er zijn ook een heleboel dingen die heel nuttig zijn voor het land, die uit zo'n ruimteprogramma komen. Nou wordt er wel gezegd dat de vroegere ruimterace tussen Amerika en Rusland plaatsmaakt voor een race tussen India en China mogelijk nog Japan er zijdelings bij betrokken. Dat is het Aziatische gedoe rond de ruimtevaart. Ziet u dat ook zo? Nou, Japan is een beetje gevallen apart. Die zijn al een hele tijd bezig, eigenlijk op eigen houtje... met hele interessante missies. Die gaan niet altijd helemaal goed. Maar bijvoorbeeld, ze hebben een paar jaar geleden... Een, echt een unieke missie gehad naar een asteroïde. Dus die gaan eigenlijk hun eigen gang... Tussen China en India is er misschien wat meer competitie, maar het Chinese ruimtevaartprogramma is echt veel groter dan dat van India. Dus ik heb toch wel het idee dat het voor India, misschien zijdelings links wel, dat dus ze naar China kijken, wat doet China? En China heeft natuurlijk nog geen missie naar Mars gehad. Dus wat dat betreft is het natuurlijk wel een mooie, als, als ze bij Mars komen, is het voor de Indiërs natuurlijk een hele mooie boost hè, van het ja. zelfvertrouwen. Maar ik denk dat het voor India, voor de, voor de gewoon voor India zelf heel belangrijk is om, dit, uh, om aan te tonen dat ze dit kunnen doen. Dus dat ze de mensen hebben en de technologie om dit soort hele moeilijke missies te, te, kunnen, te kunnen doen. Dus dat is heel belangrijk. Het tuig is vanochtend gelanceerd, althans onze tijd. Wanneer is het ja. uh, bij en Rond Mars? Nou, uh, ze doen er vrij lang over, want ze gaan eerst een heleboel rondjes om de aarde draaien om genoeg snelheid te krijgen. En uh, de vlucht duurt ongeveer 300 dagen. En dan komen ze in september volgend jaar komen ze aan bij Mars. Planeetonderzoeker Daphne Stam over de eerste ruimtemissie van India naar Mars. Hartelijk dank. Graag gedaan. De gids .fm. Ze kreeg ooit als eerste Nederlandse jazzartiest... een contract bij het fameuze jazzlabel Blue Note Records. Ze staat vanaf morgen in het theater... in een nieuwe voorstelling als Ella Fitzgerald. Met Simone Wijmans praat ze over haar liefde voor Ella... en haar eigen leven online. De webwereld van Denise Jana. Tegen de 5000 vrienden op Facebook. Een paar honderd volgers. Uh, ik weet niet meer of het vijf, zes, zevenhonderd zijn. Uh, op mijn likepagina, die is nog vrij nieuw. We zijn er iets van uh, 800 nog wat. En het aantal uren online, dat varieert per dag. Dat kan gaan van zo'n twee uurtjes tot uh, een uur of vijf. Je speelt de hoofdrol in een nieuwe theatervoorstelling... muziektheatervoorstelling van Urban Myth... over het leven van Ella Fitzgerald... Het lijkt me heel spannend om een van de meest legendarische jazzzangeressen ooit te moeten vertrokken. Dat is het ook. Maar ik vind het tegelijkertijd ook een hele eer. En dat klinkt misschien raar, maar, maar Ella Fitzgerald was gewoon een heel bijzonder mens. De first lady of song en de queen of jazz. Maar ze leek ook nog eens heel erg op mijn oma Jo. En hoe bereid je je voor op zo'n rol? Ik kan me voorstellen dat je op YouTube allerlei filmpjes gaat bekijken, interviews, optredens. Heb je dat ook gedaan? Ik heb dat gedaan, maar dat is eigenlijk ook heel erg voor de inspiratie. Gewoon, kijk, je geniet van haar. Weet je, als ik, als ik erop zet, ik heb nu natuurlijk deze dagen alleen maar Ella op. En ik, ik, ja, ik, ik, ik luisterde naar uh, en keek Ella live in Montreux, Jazz Festival in Montreux, 1977. Een hele mooie tv-registratie. En ze ontroerde me gewoon. Ik had echt zoiets van: als ik daar live gezeten had, dat had ik er alles aan gedaan om toch stiekem bij haar te kunnen komen om er een brazza te geven. I'm gonna love you like nobody's love. you. Come rain or come shine. Keep as a mountain and high as a mountain. Come rain or come shine. En ze, ze is een en al muziek. Ze is ontzettend energiek. En je ziet ook de wisselwerking tussen de musici op het podium. He, met z'n viertjes staan ze daar, zitten ze daar. En uh, ze volgen haar ook, het trio volgt haar super, super, super goed natuurlijk. Tommy Flanagan op piano. En dat, is, ja, dat zijn momenten dat ik gewoon echt ontroerd was. Nou, je bent op dit moment echt ondergedompeld in Ella op YouTube. Maar zijn er ook nog andere filmpjes die je bekijkt? Ik luister natuurlijk veel naar muziek, kijk ook veel naar muziek, allerlei verschillende artiesten en allerlei verschillende stijlen. Maar als ik me gewoon ook een beetje extra wil ontspannen, dan uh, luister ik bijvoorbeeld ook naar de Kings of Comedy. Weet je, dan, dan, dan luister ik en kijk ik naar Steve Harvey. Die is geweldig en heeft ook leuke boeken geschreven. Act like a woman, think like a man. <laughs> Dat is er één van. I had one dude come to the house. Uh, he said, Mr. Harvey. I said, Look, man, I really don't think it's gonna work out between you and my daughter. He said, well, Mr. Harvey, I think that's really up to your daughter. I said, did you hear what the fuck I just said? I said... You got um, ik kijk name. naar uh, Cat Williams en Cedric the Entertainer. En natuurlijk ook, uh, nou, er zijn zoveel, van Eddie Murphy tot Richard Pryor. Maar ook, ook uh, vrouwen als Wanda Sykes bijvoorbeeld, die is geweldig. Um, weet je wat ik ook doe online, maar dan in mijn bed... Als ik niet kan slapen, dan zoek ik op een mobieltje Reiki Music op, op YouTube. Het is heel meditatief en het ontspant heel erg. Merlin's Magic is een uh, die er ook verschijnt. Het is een, een, een muziekstuk van iets langer dan een uur. Ja, ik hoor natuurlijk maar de eerste tien minuten en dan ben ik, dan ben ik weg. Dan slaap ik heerlijk. Wat is voor jou nou het ultieme Ella-nummer als je nu online zou luisteren? Het ultieme Ella-nummer bestaat niet. Ze heeft legio-ultieme Ella-nummers. Ik kan het echt niet anders zeggen. Haar werk is zo omvangrijk en zo prachtig. Daarom is zij ook zo tijdloos. Maar één van haar mooiste nummers, um, How High the Moon... waarvan vele mensen heel, heel veel de, ja, de, de snelle versie kennen. Ze heeft een langzame versie, samen met Tommy Flanagan, pianist... Het is de setting waarbij ze samen in de muziek zijn. Een rokende sigaret op de piano. Daar zou ik dus ontzettend over gaan mopperen. Ella zong dwars door alles heen. En dat is een hele mooie uitvoering. How high the moon, maar dan langzaam gezongen. Somewhere music. How faint the tune. Is far away too. Zong worden Ella Fitzgerald, begeleid door Flanagan op de piano. Een van de vele ultieme liedjes van haar. Al dus jazz-zangeres Denise Jenna. De voorstelling Ella, van Urban Mid... is morgen te zien in de Meervaart in Amsterdam... en zondag in Theater aan het Spui in Den Haag. Alle besproken links staan, zoals te doen gebruikelijk, op de site. De door de crisis is het traditionele denken over economie... bijna overal onder vuur komen te liggen, behalve... Op de universiteiten. Daar wordt nog altijd ouderwets les gegeven. Het wetenschappelijk onderwijs over economie moet dan ook nodig op de schop. Het denken over geld moet anders. Dat zeggen kritische studenten, waaronder Luc de Waal Malefeit van OnsGeld.nu. Nu. We gaan een discussie met Jeroen Hinlopen, hoogleraar economie aan de UVA en directeur van de Graduate School, of school al daar. Goedemorgen, meneer Hinlopen. Goedemorgen, meneer de Waal Malefeit. Hoi. Wat is uw probleem met de economiestudies zoals die nu worden gegeven? Uh, wij merken vanuit Stichting Ons Geld dat uh, studenten te weinig... of eigenlijk heel slecht, maar leren hoe geldcreatie werkt... en waar dat vandaan komt. En daaruit komt ook uh, dat deze studenten uit Manchester zien... Uh, dat ze eigenlijk... Uh, U stelt er in één uh, keer over studenten uit Manchester? In de, de studenten van de post-crash economy... Uh, dat waren studenten economie die uh, erachter kwamen... dat hun curriculum gewoon niet kon verklaren waarom we in deze crisis zitten... En wij vanuit Stichting Ons Geld snappen dat. Omdat uh, we zien dat ze gewoon te weinig onderwezen krijgen over geldcreatie. Wat ja. toch essentieel is binnen economie eigenlijk. Ja, want geldcreatie is dus eigenlijk dat de bank met geld geld maakt? Precies. Nou ja, niet alleen met geld geld maakt, maar dat zij uit het niks ook geld creëren. Uh, dit simpele feit, het geldsysteem en het bankwezen... wordt vaak onderbelicht en niet slecht of niet goed gegeven. Maar hoe doet de bank dat dan? Uh, als een bank geld creëert... Uh, het geld in onze economie is praktisch allemaal krediet. Dat betekent dat de bank geld creëert door uh, mensen die een lening aannemen bij een bank... een uh, schuldbekentenis te geven in plaats van het echte geld zelf. Die schuldbekentenis van de bank aan de lener, die circuleert als geld. Maar het is eigenlijk geen geld. En dat is het probleem wat niet genoeg onderkend wordt in studies economie. En die boeken die zijn er dus niet op aangepast, althans, er worden geen nieuwe boeken ter hand genomen op de universiteit. Precies, en de theorieën die, die daarin gegeven worden, die zijn eigenlijk, uh, zeggen veel economen ook, al 30 jaar gedateerd. Met In lopen de... heeft meneer Malefijn te wel gelijk? Uh, nou, specifiek over geldcreatie, dan kan ik natuurlijk verwijzen naar vakken die daarover gaan. Uh, en ik spreek dan vanuit de UVA, we hebben natuurlijk het vak geld, krediet en bankwezen. Maar meer in het algemeen um, wordt er misschien gewezen op een punt... dat je als faculteit of als universiteit je curricula uh, permanent up-to-date moet houden. En, en curricula, geldt... wat zijn dat precies? Uh, nou, dat zijn de onderwijsprogramma's. Dus het curriculum van een bepaalde opleiding, opleiding economie of opleiding accountancy... of nou ja, de diverse opleidingen die faculteiten aanbieden. Um, en die moeten natuurlijk wel bij de tijd blijven. En dat betekent niet alleen dat we in gesprek moeten zijn met, uh, laten we zeggen, de stakeholders... dus de mensen die uiteindelijk onze studenten weer afnemen uh, op de arbeidsmarkt. Maar vooral moeten wij uh, kijken naar wat de wetenschap zegt... over bijvoorbeeld de economische wetenschap in ons geval. En uh, ja, de inzichten uit die wetenschap... die cijpen natuurlijk wel door in de verschillende opleidingen. Maar er wordt nog veel te ouderwets gegeven, wordt er geroepen. Ja... Nou ja, kijk, als het in de wetenschap, uh, vanuit de wetenschap echt anders, uh, uh, als daar de, de kijk op een en ander verandert, dan zal dat ook weer opgenomen worden in uh, de verschillende onderwijsprogramma's. Uh, maar als dat niet zo blijkt te zijn, dus als het iets blijkt te zijn wat we uiteindelijk prima kunnen duiden met het huidige instrumentarium, ja, dan moeten we natuurlijk studenten ook niet het verkeerde gaan onderwijzen. Maar er zijn al genoeg bewijzen gekomen van uh, Benes en Koemhoff en Reinhard en Rogolf, die bijvoorbeeld zeggen dat in de laatste 300 jaar bijna elke bankencrisis voorafgaat... aan ongebreidelde kredietcreatie door banken. Dat, dat bewijs is er gewoon, maar dat lijken we te negeren in de curricula die we hebben. Maar dat zou suggereren dat we dus weten waar het vandaan komt. Dus nee, dus in bepaalde hoeken weten we dat ook. Steve Keen Uitkunnen. heeft de crisis voorspeld, bijvoorbeeld. Ja. Kijk, uh, 15 jaar geleden... toen zaten we in het internetbabbel. en toen werd voorspeld dat uh, het einde van de schaarste nabij was. Um, dat we de, de conjunctuurcyclus hadden overwonnen... en dat alle economische modellen die we gebruikten op dat moment... dat die eigenlijk overboord konden worden gegooid... Um, ja, inmiddels weten we weer dat de schaarste is helemaal niet voorbij. En uiteindelijk kunnen we met uh, wat we weten, of wat economische wetenschap ons vertelt, heel goed bekijken of verklaren uh, hoe die internetbubble is ontstaan en hoe die eerst weer uiteen is gespat. Dus... dus dat kunt u nu verklaren, maar dat is altijd achteraf, waarschijnlijk. Ja, maar het is niet zo alsof die internetbubble nou tot een wezenlijke andere kijk op de economie heeft geleid. Ja, ook dus de, de internetbubbel heeft veel te maken met... Ook de internetbubbel heeft te maken met geldgroei door banken. Banken creëren van geld en creëren bubbels, net als in de huizenmarkt. Het is allemaal, heeft allemaal met elkaar te maken, maar het wordt niet op een of andere manier gelinkt. Ja, en, en, en, zeker die... Ik weet, ik, bedoel, ik weet niet welk specifiek onderdeel van het curriculum er op de UvA... nou niet voldoende aandacht zou moeten besteden aan dit specifieke probleem. Daar gebeurt genoeg aan, wilt u zeggen? Het is zeker onderdeel van onze programma's, uiteraard. Want wij houden natuurlijk de vinger aan de pols. En alles wat we observeren, dat proberen we natuurlijk te verklaren. Nou, dat heb is ik dat, de plicht die wij hebben richting onze studenten. Nou heb ik uh, die, die, die studenten uit Manchester er even bijgenomen op internet. Ik zie ook dat ze vinden dat het allemaal te kritiekloos is wat ze geleerd wordt. Ja, maar dat is misschien het probleem in Manchester. Ja, ik, het is natuurlijk voor mij moeilijk om te zeggen... wat ze in Manchester fout en wat ze in Manchester goed doen. Uh, als ik kijk wat wij op de UvA doen... is dat we natuurlijk het curriculum permanent up-to-date houden. Waarbij we aan onze, aan onze studenten ook verplicht zijn... dat we natuurlijk de wetenschappelijke standaard uh, hanteren. Dus we moeten niet van de ene hype naar de andere uh, lopen. We moeten echt kijken, oké, okay, als zaken uh, daadwerkelijk anders lijken te liggen dan dat we dachten, ja, dan moeten we de opleidingen aanpassen. En dat gebeurt natuurlijk ook. Hier, bijvoorbeeld ook. iets wat Frederik Hegger, een journaliste, zegt als quote op die studenten. Onze macro-economische modellen zijn als medische wetenschap 300 jaar geleden. We weten een beetje en hopen dat de patiënt niet doodgaat. Ik ben in de veronderstelling dat het eigenlijk in veel studies uh, economie hetzelfde gaat. Er wordt te oppervlakkig onderwezen over geldcreatie. Anders zouden we veel meer kritische geluiden zien over geld en bankwezen. En die zien we niet. Ja, ik eh, normaal, dit is een beetje een algemene opmerking die ik niet kan plaatsen. <laughs> u kunt er niks mee, meneer, inlopen, maar u gaat alles goed, hè? Zo te horen. Nou ja, nee, kijk, alles gaat goed. Wat ik zei, we moeten natuurlijk permanent ons curriculum up-to-date houden. En dat, de manier waarop je dat doet, dat is netjes geïnstitutionaliseerd. We hebben externe accreditaties, we hebben interne curriculumcommittees. Maar het is niet zo dat we Mark, denk nog steeds... We doen het zo met onze studenten. Uh, het is men... niet zo, meneer Heenloper, dat ja. maakt ik nog altijd. De leidraad is in de lesmethode die u hanteert. Nou ja, kijk, een leidraad in de, in de lesmethode... U moet u voorstellen, op een universiteit leiden wij mensen op tot kritische denkers. Dus het is niet zo... Nou, blijkbaar dus niet. Want? Althans, in Manchester. Altijd in Manchester. Maar ja, ja ik, ik kijk, merk hetzelfde. Uh, ik spreek ontzettend veel economen. En de meeste economen, die hebben geen idee waar ik het over heb als ik het heb over geldcreatie in bankwezen. Ja, nou, dan zal ik, zou ik u uh, willen uitnodigen om eens bij ons het eerste <laughs> jaar mee te komen lopen. Heel graag. Want dan kunnen we het u haar fijn uitleggen. Want u heeft al makkelijk praten natuurlijk als student informatiekunde of niet? Ja, dat zou je kunnen zeggen, ja. Maar... Ja, ik hoor wel eens als informatiekundige... Ja, wat weet je dan over geld en bankwezen? Maar eigenlijk, informatiekunde gaat over de stroom van informatie. Geld is informatie, namelijk informatie over wie een claim heeft op wie... En het bankwezen is een informatiestroom. Dus in die zin kan je wel zeggen dat ik er niks van weet. Maar eigenlijk eh, hebben informatiekundigen... een hele goede, holistische kijk op het hele systeem. En u bent van de site Dus Dat zegt alles eigenlijk. Dat zou ik ook zeggen. Luc de waal hartelijk dank voor dit gesprek. Met Jeroen Hindloop, hij is hoogleraar economie aan de UvA... en directeur van de Graduate School aldaar. Succes daar. Ik hoor hem niet meer. Dan nog de televisie van vanavond. Wijn aan Gort. Daarin duikt Ilja Gort in de wijn. Dat is fresse natuurlijk voor hem... want na succesvol schrijven van liedjes en tunes... is hij ook in het bezit van een wijngaten in Frankrijk. En vanavond gaat hij naar de Provence... waar hij ziet dat er praktijken plaatsvinden... die eigenlijk niet mogen geen idee wat hij op het spoor is. Met voeten de drijven, stampen en zo... of koelvloeistof toevoegen voor de conservering... zoals ooit in Oostenrijk gebeurde, ben benieuwd. Wijna Gort, met het nieuwe seizoen te zien om vijf voor half negen... op Nederland 2. En wilt u met muziek de nacht in? Later, live with Jules Holland. De laatste laatste show alweer met onder meer The Killers, The Orbels, Jimmy Webb... maar ook na 18 jaar met een nieuw album, George, uh, Boy George... de jongen van Camer, Camer, Camer, Camer, Camelia uit 1983... als leider van de Culture Club. Nu heeft hij dus een nieuw album en dat heet This Is What I Do... en later live with Jules Holland om 11 uur op BBC 2. Surf naar de degids.fm. Graag tot morgen. Dan kom je tot twee dingen. Two angles. Ik heb eigenlijk nee, maar twee dingen...